De gehangenen van het Patershol. Een radiofeuille naar Georges Siméno. Commissaris Maigret is op zoek naar een voorval in het Gentse, nu tien jaar geleden, dat hem aan een verklaring moet helpen voor de zelfmoord in Bremen van Jean Lecoq d'Arneville, alias Louis Genet, geboren in Gent. En voor het eigenaardige gedrag van drie andere Gentenaars. Joseph van Damme, Jeff Lombard en Maurice Belouard. Hij doorzoekt daarom bij alle Gentse kranten... de volledige jaargang van het jaar. Maar telkens is Van Damme hem één stap voor. De nummers van 15 februari werden verwijderd. In zijn hotel wacht hem een anonieme brief. Een onbekende schijnt hem een tip te kunnen geven... en nodigt hem s'avonds om 11 uur uit in Café Royale. Migré is op de afspraak... en treft drie bekenden aan een tafeltje. Van Damme... Beloir en Lombard. Maigret schuift mee aan, bestelt een rondje en zegt verder geen woord. De anderen zwijgen eveneens. De spanning aan het tafeltje is te snijden. Tot chef Lombard de stilte niet langer aan kan en hysterisch wegloopt. Zwijgend zet Megre met de twee anderen de psychologische oorlog voort. Tot hij gedwongen afscheid moet nemen omdat de kelner de stoelen op de tafeltjes plaatst. Als hij door het nachtelijke Gent naar zijn hotel wandelt... ...wordt er vanuit een steeg naar hem geschoten. Mis. Maar Negri is gewaarschuwd. Iemand staat hem naar het leven. Sandrendaels gaat hij naar het Gentse hoofdcommissariaat. Een kijkje nemen in de processenverbaal van 15 februari, tien jaar geleden. Een inspecteur vertelt hem dat even tevoren ook al iemand... ...met hetzelfde verzoek is komen aankloppen. Van Damme is hem dus opnieuw te snel af. Procesverbaal nummer 240 is verdwenen. Zijn enige hoop is nog het stadhuis. Wellicht bestaat daar een kopie van alle politierapporten. Ik rende richting stadhuis in de hoop dit maar iets eerder te kunnen handelen dan Van Damme. Eén minuut voor negen. Om negen uur gingen de loketten open voor het publiek. Ik was er ongeveer gelijktijdig met de tientallen stadsambtenaren... die nog even bleven drentelen op de binnenkoor... om zich te koesteren in het lekkere najaarszonnetje dat me voorwaar deed transpireren. Ik keek even opzij naar een van de huisbewaarders... die getooid in een helblauw uniform... rustig met kleine trekjes van een pijp stond te genieten. Een meer schuimend pijp. Misschien was het dat laatste detail... dat me in dit zonovergoten tafereel zo aantrok... Even benijdde ik de man en zijn pijp. Een symbool van rust en levensvreugde. Maar ik moest me haasten. Ik stevende met grote passen op de monumentale trap af. Op het nippertje, want aan de overzijde zag ik Van Damme naderen. Ik rende de trap op, dan hij, constateerde ik met genoegen... ...bereikte als eerste de lokettenzaal. Ontaal, zei een bordje aan de balie. Hijgend vloog ik naartoe, Van Damme vlak achter hem aan. De loketbediende knipperde even met zijn ogen... Potzierig was het. Twee net geklede heren, buiten adem van het lopen... die hun zware op- en neergaande borstkas probeerden in te tomen... om nog enigszins natuurlijk over te komen bij een verbaasde ambtenaar. Uh, kan ik u helpen, meneer? Commissaris Megre, van de gerechtelijke politie de Parijs. Ik wou dringend met de stadssecretaris spreken. Zeer dringend. Een ogenblikje, commissaris. Meneer de secretaris heeft net een korte bespreking met de burgemeester. Ah. Ik bouw ze meteen maar even voor God, Aan u. Goed, en nu, meneer? Uh, ni niets. Ik kom later wel terug. Goeiedag. Wat well, well, well, als dat onze goede vriend Van Damme niet is? Oeh, commissaris. Ook op wandel? Meneer Van Damme? Ja, met dit werk hebt u gelijk, hoor. Uw staat ziet er stralen uit. Ja, ja, ja. Uh, tot ziens, commissaris. Ik ben nogal gehaast, ziet u? Oh, wat jammer. Na een half uur van uitleg en beleefdheidsformules kreeg ik in het kantoor van de stadsecretaris inzage in de stapel kopieën van de toenmalige politierapporten. De reeks van die bewuste 15 februari was hier volledig. Nummer 240. Enkele lijnen maar. Vanmorgen... Ontdekte agent Lagas van het zesde district tijdens een ochtendronde het lichaam van een man opgehangen in het portiek van de vrouwenbroerskapel in het Patershol. Eén in allerheil gewaarschuwde arts kon slechts de dood vaststellen van de genaamde Emile Klein, geboren te Sint-Amansberg, twintig jaar oud, beroep gevelschilder, wonende in de zeugsteeg nummer zeven. Klein heeft zich verhangen met behulp van een gordijnkoord. Een kort onderzoek wees uit dat hij al drie maanden niet meer werkte. En het vermoeden bestaat dat ontbering het motief van zijn daad zou kunnen zijn. Zijn moeder, de weduwe Klein, nog steeds wonende in de aannemersstraat Sint-Amandsberg, werd op de hoogte gebracht. Ik nam een taxi naar Sint-Amandsberg. Geen resultaat. Mevrouw Klein was al een vijftal jaar overleden. Het enige wat de buren over haar zoon wisten te vertellen, was dat hij van het rechte pad was afgeraakt en zich op zekere dag had verhangen. Dan naar, naar het zesde politiedistrict. Agent Lagas was nog springlevend. Klein. Ja, ja. Ik herinner me nog iets van. Dat hier de nacht geregend en het lijk was heel gans nat, commissaris. Zijn rost daar plakte in zijn gezicht. Het was vies om te zien. Hmm. En was hij groot of... Uh... Bah, ik denk eerder klein. Maar dat weet ik zo goed niet meer. Het is tien jaar geleden. Maar, euh, wacht een keer. Als hij twintig jaar was, had hij ofwel uitstel van militaire dienst... ofwel was hij afgekeurd. In elk geval hebben we zoiets op fiche staan. Momentje. Voilà, voilà. Hij zit bij het afgekeurde. Klein Emile. Gestalte, een meter vijfenvijftig. 80 tachtig centimeter. Het was maar een klein mannelijke commissaris. Zwakke longen. Het enige gegeven dat ik die morgen aan te weet kwam, was dus het volgende. Het kostuum B had nooit toebehoord aan de gehangene van Patershol. Daar was hij veel te klein van gestalte voor geweest. Dat was alles. Klein had gewoon zelfmoord gepleegd. Geen spoor van gevecht, geen spoor van bloedvergieten. Ik moest dus elders verder zoeken. Ik liet me door de taxichauffeur naar de Zeugsteeg brengen, vlakbij de Vrouwenbroerskapel. Een straatje van nauwelijks drie meter breed, somber, ondanks de zonnestralen. De huisnummers waren nauwelijks zichtbaar. Nummer zeven was een schrijnwerkerij. Wonden hier vroeger een zekere klein uh, ja, ja, tot tien jaar geleden? Hij woonde hier net boven. Maar er is al iemand. Ah, een nieuwe huurder. <laughs> dat, dat zal ik betwijfelen. Maar ga gerust een kijkje nemen. Die deur doortrap op, eerste verdieping. U kunt er niet naast lopen. Ja. Pas op, het is er erg donker. Er niet naast lopen, zegt dat wel. Na enkele treden merkte ik net op tijd dat de trapleuning ontbrak. Ik streek een lucifer aan en zag boven me een afgebladderde deur zonder slot of deurknop, dichtgehouden met een touwtje rond een verroeste spijker. Ik hield mijn pistool klaar. Uiteindelijk moesten we elkaar hier wel treffen, is het niet, Van Domme? Commissaris. Oh, van Damme stond in een hoek van de kamer en zag eruit als een opgejaagd dier. De architectuur van het pand was op zijn minst merkwaardig. Ik probeerde me voor te stellen aan wat voor toevluchtsoort deze muren in vroeger tijden hadden toebehoord. Klooster? Kazerne? Herberg? Een helft van de vloer bestond uit krakende planken terwijl de andere helft ruw geplaveid was als in een oude kapel... De kromme muren waren gekalkt... op één rechthoek na... die op een dicht gemetseld venster leek. Nog vreemder dan de kamer zelf... deed er inrichting aan. Het leek wel een decor... voor een bizarre komedie. Verspreid over de vloer... enkele nieuwe, onafgewerkte stoelen. Potten met verharde houtlijn, gebroken zagen... kisten gevuld met stro. Langsheen een muur... ...stond een soort divan, of beter, een spiraal met een deken erover. Op dit vreemde bed, een verhakkeld skelet, zoals het door studenten geneeskunde wordt gebruikt. En de muren, de witgekalkte muren, die vol stonden met naargeestige tekeningen... ...zelfs met de vreemdste fresco's, afgewisseld met opschriften als... ...leven Satan, grootvader der schepping. Ergens lag nog een bijbel met de rug eraf... En te midden van deze ongelofelijke rommel, Joseph Van Damme, met zijn maatgesneden cashmere overjas, zijn onberispelijke Engelse schoenen. Van Damme, de koning van de grote Bremense cafés, de armagnac-drinkende jonge zaakvoerder die geen kans om verlet liet om de hand te drukken van rijke kooplieden, wiens gelijke hij stilaan begon te worden. Van dammen die onbewegelijk tegen de muur leunde... ...zodat zijn dure schouder wit werd van het gips. Eén hand, onveranderlijk in zijn jaszak. Hoeveel? Wat zegt u? Ik bladerde door een pak stofferige tekeningen... ...die in een hoek waren gegooid. Naaktstudies van een meisje met ordinaire gelaatstrekken. Lang ongekamd haar, maar een uitnodigend lichaam. Grote stevige borsten... ...brede heupen. Commissaris, nu is er nog tijd. Hoeveel we nu hebben? Uw prijs is de mijne. Vijftigduizend? Honderdduizend? Tweehonderdduizend? Het schonkige meisje... ...in een Indische deken gehuld. Dan weer naakt. Alleen met zwarte kousen. Met op de achtergrond... ...een doodshoofd. Hetzelfde als dat in Jeff Lombard's tekeningen. En dan... Een jonge man met lange haren, wijd open hemd, beginnende baard. Jean Lecoq d'Arneville, de zwerver uit Bremen... ...die zelfmoord pleegde, nog voor hij zijn broodjes met worst had opgegeven. 200.000 frank, commissaris. 200.000 Franse frank. Dat kunt u toch niet weigeren? Er is nog tijd. Hier in België werd nooit enig gerechtelijk onderzoek ingesteld. U zelf bent hier niet officieel in opdracht. Ik vraag u, ik smeek u, geef ons nog één maand de tijd. Aha, dus het gebeurde in december. Hoe bedoelt u? Kom nu, Van Damme. Stel dat het hier om de dood van Klein zou gaan. Hm? Stel dat Klein vermoord werd, dan zou deze zaak pas jaren in februari. Dus over drie maanden. Het is vandaag 10 november en u vraagt me één maand dus. Het gebeurde in december. U zult toch niets ontdekken. Oh nee. En waarom bent u dan zo bang, Van Damme? 200.000 Franse franken, commissaris. Met de mogelijkheid om lang. Bent u misschien een draai om u oren. En Een spanje! Goed, vertel eens, Zeg wat gebeurt er? Nu huilt? Wie? Vertel eens. In welke eenheid heeft u uw militaire dienst vervuld? Ik was gezet of officier in Leopoldsburg-Koes. Dus u meet meer dan 1,65 meter 65, en u woog toen geen 90 kilo, zoals nu. Bent u pas nadien iets uh, ronder geworden? Nee. Nee, ik, ik was het niet, commissaris. Dat kostuum was niet van mij. Ik heb het nooit gedragen. Hoe kwam ik er plotseling toe... op dat eigenste moment... nogmaals een optelsommetje te maken? Een kleine violist bij Maurice beloire Drie kinderen bij Jeff Lombard, waaronder een pasgeboren dochtertje. En het zoontje van Jean Lecoq Darneville, alias Louis Jeunet. Ik vond nog een krijttekening van de fraagebouwde meid met haar gewelfde boezem. En toen hoorde ik aarzelende passen op de krakende trap.